1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump dreigt met een invoerbelasting op Europese auto's. Afgelopen donderdag kondigde hij al aan... dat hij de importheffingen op staal en aluminium wil verhogen. De EU zinspeelde vervolgens op tegenmaatregelen. En Trump reageert er nu op met zijn dreigement op Twitter... om de import van Europese auto's te belasten. Hij zegt dat die nu vrijelijk in de VS worden verkocht... terwijl de EU de import van Amerikaanse auto's onmogelijk maakt. In Bangladesh is een vooraanstaande hoogleraar en schrijver... zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Het is Zafar Iqbal, een voorstander van een scheiding tussen kerk en staat. Tijdens een lezing stak iemand die achter hem stond met een mes op hem in. De dader is overmeesterd door collega's en studenten van de hoogleraar. Het motief voor de aanval in Bangladesh is niet bekend. In het verleden is de hoogleraar bedreigd door radicale moslims. Kickboxer Bader Hari heeft in Rotterdam het veelbesproken duel tegen Hesti Gerges gewonnen. De jury wees Hari unaniem als winnaar aan. Het was zijn eerste wedstrijd sinds een verloren partij tegen Rico Verhoeven eind 2016. In de tussentijd zat Bader Hari een celstraf uit. Na zijn overwinning op Gerges ligt de weg nu open... voor een nieuwe confrontatie met wereldkampioen Verhoeven. In de Eredivisie heeft Feyenoord opnieuw verloren. Het werd in Breda 2-1 voor NAC... Daarmee heeft Feyenoord geen theoretische kans meer om de landstitel te prolongeren. PSV is weer een stap dichter bij de titel gekomen door een overwinning op FC Utrecht. Het werd 3-0. AZ won met 2-1 van Excelsior. En Heerenveen boekte weer eens een overwinning door met 2-0 te winnen van Willem II. Het weer. Vannacht kan er lichte regen of ijsregen vallen. In het noorden mogelijk wat sneeuw. Het kan dus glad worden. Minima tussen 0 en min 5 graden. Morgen grotendeels droog met wat zon. Het wordt 3 tot 9 graden. Tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 BNN Fara! Wouter Bouwman! Een hele goede nacht en welkom bij een kakelverse de wereld van BNN Vara. Je hoort hier geen uitgerangeerde muzikanten, grapje hoor Ben Kramer, maar Nederlanders van over de hele wereld! De komende twee uur reis ik namelijk, zoals elke zaterdagnacht, rond de wereld via jouw radio. Mijn correspondenten die vertellen ons vanuit het buitenland... wat het laatste nieuws daar is... en we praten verder over actuele thema's. Hoog tijd om je voor te stellen aan mijn correspondenten van dit eerste uur. We reizen dit uur naar Frankrijk, Amerika en Bolivia. Arne, het was koud, denk ik, voor jou als hardloper... Ja, heel koud. Dus ik heb ook weer een koudje prompt. Uh, dus uh, ja, nee, het was heel fris. En uh, ja, daar kunnen we het wel over hebben. De leukste foto die ik zelf vandaag zag was in Frankrijk in de omgeving van Robert. Er was een, uh, een sleetje achter een uh, Peugeotje 207 op de snelweg. Ja. Sleetje rijden in plaats van schaatsen. Schatig. ja, Maar inmiddels is hier ook de dooi ingezet. Dus, uh, maar ja, het, het bracht me wel op een idee. Ik had het er vorige week ook over dat ik geen uh, filtertje om Instagram nodig had bij de, alle smokvorming. Uh, met, eh, met het koude weer zie je dat duidelijk. En toen dacht ik, hé, hey, wacht even, laten we het eens over iets uh, heel simpels hebben. Ik heb me ook zelf het aangegrepen aan, uh, om een uh, ECO-villet te bestellen. Ja. En, uh, je bent in Parijs geweest, ja. hè, vorige week. Uh, en daar heb je er één nodig. Daar heb je een permanente milieuzone. Meeste uh, Nederlanders weten dat misschien niet. En uh, als je met de trein komt, is dat natuurlijk geen probleem. Als je over de route periferiek doorreist naar het zuiden, ook niet. Maar wil je de stad zelf hier met auto, dan is het uh, zaak dat je zo'n eco-vignet hebt. En uh, ja, heb je hem niet, dan kan de, de boete oplopen tot uh, 45, 60 tot 450 euro als je niet betaalt. Tik dus, lekker uh, aan. <laughs> Precies, ja. Maar, maar de, de, de, het is niet eens zo heel simpel zo'n eco-vignet eco bestellen, of? of of valt het mee? Um, nou, als je weet waar je moet bestellen, dan is het uiteindelijk uh, vrij simpel. Maar uh, ja, waar geld te verdienen is, zijn ook helaas zeker digitaal... Uh, he, ook steeds meer uh, zwendelaars, andere sites die het aanbieden. En dan kan het uh, nog wel oplopen en is er ook geen garantie dat je het uh, via het krijgt. En uh, waarom is het zaak? Veel mensen gaan vanuit Nederland naar Frankrijk. En uh, bijvoorbeeld in meerdere steden is het, maar het verschilt per stad. Bijvoorbeeld Lille, de eerste stad waar je binnenkomt... zie je op de Matrixpoort op de snelweg staan piek... De pollution, oftewel eh, uh, smokvorming, ja? dan is dat vignet uh, daar ook van toepassing. En datzelfde vignet uh, is altijd geldig. Hè? Dus heb je hem één keer besteld, dan is die voor alle steden, afhankelijk van de, voor, uh, de regelgeving per stad, is die geldig onbeperkt. Maar de zaak is dat je criteria intikt, oftewel uh, zoekt naar het Frankrijk en dat je dan door uh, surft naar de officiële site van de overheid zelf. En dan heb je hem uh, voor een paar euro, heb je hem digitaal met een paar weken binnen. Je krijgt per ook al een uh, tijdelijke uh, fiat en dat scheelt je gewoon een hoop bellen in. Dus uh, tik naar de juiste site en dat is dan <laughs> uh, ja, certificaat certificaatair.croef uh, of uh, tik op kritiek eh, uh, R zeg maar en Kijk, dan kom je er wel. Vakantietip, heel goed. Uh, Arne, dankjewel. We kunnen in ieder geval allemaal naar uh, Parijs met de auto... Uh, dankzij jouw tips. Uh, straks praten we verder over onder andere complimenten in Frankrijk. Maar eerst ga ik even naar Wolt. Wolt, uh, normaal gesproken spreken we elkaar altijd vanuit Bolivia, tenminste. Uh, jij bent daar dan, maar op dit moment bel ik je en zit je in Peru. Hoe zit dat? Top, Wouter, ja. Ik ben een beetje uh, in Peru uh, voor deels werk, deels vakantie. En uh, we hebben hier uh, voor mijn werkgever we hebben hier ook een kantoortje in Lima. Dus ik had wat uh, vergaderingen met, uh, met mijn met Peruaanse of mijn Nederlands-Peruaanse collega's. En uh, daar heb ik nog een paar dagen vakantie aan vastgeknoopt. Aha, aha. dus, ja. dus ja. uh, Peru als vakantieland, is dat een aanrader? Dat is een, een hele aanrader, ja. ja. Een hele grote aanrader. Ik ben er heel vaak geweest op zonder werk en uh, ik ben nu in Lima, de hoogstras van, van Peru. Nou, het is hier uh, prachtig weer. Ik had van mijn familie gehoord die, uh, die liggen ongeveer te verkleuben van de kou in Nederland. Ja. Maar uh, hier is het lekker 25 graden Celsius, zonnetje erbij. Uh, nou, de nationale drank is hier Pisco sour. <laughs> dus uh, met een met een zeer hoog alcoholpercentage. Dus ik kom de dag wel goed door, uh, Wouter. En, en hoe lang blijf je daar nog? Uh, tot morgen. Morgen vlieg ik terug naar oh, Nederland. Oh, ja, ja. ja, want je zit regelmatig in vliegtuigen de laatste tijd. Ja, klopt. Ja, ik, uh, ik, ik ben uh, reiziger van beroep ongeveer. <laughs> nou, ik probeer altijd wel de mogelijkheid te vinden om te reizen. Ik vind het echt uh, ja, nieuwe culturen, nieuwe landen leren kennen. Het is echt het mooiste wat er is. En uh, andere talen spreken. En gelukkig kan ik voor mijn werk heel veel reizen. Ziet dus ja. er komt mooi uit. Nou, het is toch een soort, een soort combinatie van uh, van je hobby, je werk maken. Ja, inderdaad. Ja, nou, ja. dat was uh, dat, dat mijn levensdoel ongeveer. Ja, nou we gaan het toch over uh, Bolivia hebben vandaag. Tenminste, uh, als we het straks gaan hebben over complimenten en over uh, spaaracties en acties. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Ja, prima. Uh, Jet vonk in New York. Wat houdt de Amerikanen bezig deze week? Jet. Hallo Jet. Kunnen we verbinding maken met Jet? Even kijken. Ik hoor iets. Nee, ik hoor geen jet. Oké, okay, we gaan even een plaatje draaien. Straks hoor je jet. Zaterdagavondmuziek is dit de king of R&B, Marvin Gaye, Got To Give It Up. En ja, net voor deze plaat probeerde ik Jet te bereiken in New York. Nou, de verbinding is inmiddels gelegd. Jet, goeienacht. Goeie nacht. Hallo, nou fijn dat we in ieder geval kunnen spreken. Um, wat houdt de mensen in Amerika bezig deze week? Nou, redelijk opvallend gaat het nog steeds over het uh, uh, schietincident... dat twee weken geleden gebeurde. Um, dat is vast ook in Nederland op nieuws geweest. Zeven mm tien -hmm. mensen dood op een, op een middelbare school. En uh, het rare is, en het is heel raar om te zeggen dat het raar is... maar normaal gaat het dan twee à drie dagen over zoiets... en dan hebt het weer weg. Ja. Dus het rare is dat we het er twee weken later nog steeds over hebben... Um, en het is vooral omdat het hele debat over het wapenbezit en het aanpassen van de regels, dat uh, dat, dat nog steeds gaande is. Dat is wel spectaculair voor Amerika. Maar uh, ja, de dus Trump praat erover, uh, maar die schiet alle kanten op met wat hij wil doen. Die wil aan de ene kant wil leerkrachtig wapens geven. Uh, en aan de andere kant wil hij de leeftijdsgrens verhogen. En aan de andere kant wil hij de AR-15 uh, bannen, dat is het. Wapen dat heel populair is onder massa Ja, zo'n automatisch wapen dat maar door blijft schieten. Hè? Ja, een automatisch wapen. En dan heb je er ook nog uh, een bumpstok heet dat. En dat is een, een soort van aanzetstuk. En dan wordt het een volautomatisch wapen. Dus ze hebben het er ook over om die pumpstok te. Um... Verbieden. Maar goed, al deze issues die zijn normaal, die komen altijd op nadat er een, een, een schietincident is geweest. Ja. Maar nu uh, gaat het dus nog steeds over en, en die middelbare schoolstudenten zijn ook heel actief aan het protesteren en aan het rallyen en krijgen heel veel donaties van over het hele land en er zijn YouTube-filmpjes van mensen die zo'n AR-15 wapen hebben... en die hun wapen kapot maken om hun steun te betuigen... Uh -huh. en dat op video op YouTube zetten. Dus de, de, er, is iets, er is iets anders. Er is iets gaande. Mensen willen misschien toch eindelijk een keer verandering in die wapenwetgeving. Ja, ja, het blijft voor ons toch ook onbegrijpelijk... dat er uh, dan wordt gezegd na zo'n zo aanslag, zeg maar... ja, we moeten iedereen in de school maar wapens geven. Dat zal het wel oplossen. Dat, dat kunnen wij hier niet begrijpen. Is het voor jou, omdat je nu een tijdje in New York woont... of in ieder geval in Amerika woont... is het voor jou iets meer begrijpelijk dat ze zo denken? Nee, voor mij, voor mij is het ook onbegrijpelijk. En, en New York is natuurlijk... in New York zijn wapens verboden... Um, Tenminste, ja, als, als gewone burger mag je niet zomaar met de wapen op de straat lopen. Um, dus ja, hier is het ook een hele andere cultuur en iedereen is er hier een soort van tegen. Um, dus nee, het is, mij, het is voor mij ook niet normaler geworden. Ik vind het nog steeds heel raar. Het is ook een van de dingen die ik als we het straks over complimenten heb, absoluut nooit daar een compliment over zou geven. Um, ja. Ik vind het Gewoon raar. Ja, ja, het is inderdaad raar. En nog even één ding. Um, die, dat verhogen van die leeftijd. Dus je mag hem nu op je 18 een wapen kopen. Ze willen dat dat naar 21 gaat. Uh, wat zou dat helpen? Ja, goed. De jongen die, die, dat, die, die 17 mensen heeft doodgeschoten, die was 19, 18. Dus nou ja, of hij had in ieder geval een wapen gekocht toen hij 18 was. Dus hm. ja, wellicht zou dat. Uh, Geholpen hebben, maar dat is uh, dat kun je nooit zeggen. Nee. Ja, ik weet niet. Misschien uh, dat ze denken dat mensen meer stabiel zijn als ze 21 zijn, Alhoewel, nou ja, goed, ik nee. denk uh, dat 18 en 21 niet veel verschil maakt. Maar... Dat dacht ik dus ook. Nou ja, geen probleem. Uh, we gaan het zo hebben over complimenten. Je maakte dat bruggetje al heel mooi. In ieder geval over wapens geef jij Amerika geen compliment. De wereld van Ben Vara met Wouter Bouwman. Ja, afgelopen donderdag, je hoorde het net al van Jet... was het Nationale Complimentendag. Een uh, dag die draait om aandacht en waardering. Zaken die niet te koop zijn... maar de mensen wel in het diepst van de ziel raken. Hans Theo is een ster in het uh, uitdelen van complimenten... vooral omdat hij altijd zo positief denkt. Maar in één keer schoot het om me heen... kom op Hans, positief denken. Heel belangrijk, ik zal een mooi voorbeeld geven. Stel, hè, je hebt een enorm huis. Met een enorme ruit... Uiter niets. Komen veertien Noorse matrozen. Waarvan er eentje Elmer heet. En die kot die ruit vol. Moet je dan klagen? Moet je dan kniezen? Moet je bij de pakken neer gaan zitten? Ik zeg nee. Je kan ook denken. Wacht eens even. De kans dat nu een klein, kwetsbaar vogeltje. Denkt dat het door die ruit heen kan vliegen. En het zich te pletter vliegt. Die kans is kleiner geworden. En dat is positief. Worden er in het buitenland veel complimenten uitgedeeld... en wel compliment zouden mijn correspondenten hun nieuwe land willen geven? Ik begin bij Arne in Frankrijk. Zijn ze een beetje complimenteus, Arne, die Fransen? Ja, ik zou zeggen in de omgangsvormen wel. Ik bedoel, uh, misschien niet zo, her, zo extreem als de Engelsen... want die winnen, denk ik, met... Uh, excuse me and please, please, uh, yes, please. Mm -hmm. Maar de Fransen kunnen het ook wel met uh, als ze een vraag stellen. Bijvoorbeeld met Eske en dan uh, Merci en Merci Bien uh, en zo verder. Dus ja, ik denk het wel. Men in omgangsvorm is men heel hoffelijk en beleefd, vind ik. Ja, precies. Dus vooral ja. heel beleefd zijn ze naar anderen. Ze, ze, ze zijn niet... Nou ja, ik denk dat veel mensen wel eens in Parijs op een terrasje hebben gezeten. En die hebben dan wel een, een andere mening over de ober bijvoorbeeld daar. <laughs> Ja, kijk, in de typische, Dresden fuiken, dat kennen we ook wel van Amsterdam. Hè? Dan is het voor jou, zijn er twintig andere klanten, dan, uh, dan gaat het misschien anders. En uh, Fransen vinden het zelfs ook al, je hebt Parijs en je hebt uh, de rest van Frankrijk. En zeker in, uh, ja, kan, dan kan dat verschillen. En is het ook wel, de, uh, de, de, uh, als je het hebt over de complimenten, vindt men de Fransen wel dat het ook wel complimenteuzer mag. Hè? Dus dat geeft wel, als je het erover hebt, wel aanleiding tot uh, verbetering. Maar nogmaals, als ik het vergelijk, ik vind dat over het algemeen Fransen netjes in het verkeer zijn en, en dat soort dingen, dus in, de, in die zin van hoffelijk en ook wel uh, in dank worden als iets gedaan wordt. Dus, ja, ja. dus in ieder geval heel erg netjes, maar, maar complimenten. Ge geef je snel een andere compliment in Frankrijk? Uh, ja, je geeft het wel, al is het wel zo dat je moet uh, oppassen in de omgangsvormen. Dat je het dus niet. <coughs> Pardon me, <coughs> is de kou van het uh, weer. Ja, dat is je in ja, ja, je, je korte broek uh, gaat hardlopen. <laughs> ja, ja, ik moet het toch eens afleren. Ja, nee, maar los het goed af, weet ik Maar goed, ik ben er. Nee, het is. Um, je hebt natuurlijk, omdat de omgangsvorm iets minder direct is dan in Nederland. moet je natuurlijk wel zonder erop passen en je niet onbedoeld een verkeerd signaal afgeeft. Dus daar is het dan wel weer uh, het advies. <laughs> hou het, hou het rustig. Hè. Gewoon compliment over het uiterlijk bijvoorbeeld. Ja, zou denk ik in Nederland makkelijker kunnen. En in Frankrijk kan het ook opgevat worden als een flirt wellicht. Oh, en, uh, het klinkt alsof je ja. dat was op meegemaakt, Arne. Ongetwijfeld, maar nou. misschien on onbewust. <laughs> dus je moet goed dan gewoon aardig. Ja, je, ja. Je, je moet dus goed opletten uh, tegen wie je wel compliment maakt. Uh, uh, ja, dat sowieso, voor je het weet, uh, ja. <laughs> maak je een verkeerde indruk. Nee, maar het is wel zo ver. Kijk, de, de, de dag van de complimenten uh, naar na een Nederlands voorbeeld is hier wel overgenomen, maar niet... En dan wordt er ook bijvermeld dat het naar een Nederlands voorbeeld is. Uh, het leeft niet zo sterk als in Nederland, maar uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, ik heb een één artikel gevonden en dat is uh, exact hetzelfde artikel wat ik een jaar geleden ook las. Dus zo heel erg <laughs> leeft het er niet en er staat dan een nieuwe datum op. Wordt gewoon het het genoemd? Het ja. wordt gewoon gerecycled, is dat wel. En, uh, maar nogmaals, men, men, men, men uh, bedankt wel graag. En dat merk je wel in de, in de omgangsvormen. Ja. Ja, maar wel... nogmaals, een, een opmerking over het kapsel of het uiterlijk. In Nederland zou dat sneller zeggen. Ja, als je dat tegen een vrouw zegt, kan dat anders opgevatten worden. Ja. Welk compliment zou je Frankrijk willen geven? Um, nou, ja, misschien zou je het niet verwachten. Uh, aan, aan de Franse overheid zelf. Heel goed georganiseerd. Echt gewoon tot in de puntjes. Nee. En uh, de bureaucratie, meisje, we hebben het er wel vaak over... maar aan de andere kant heeft het ook zijn voordelen... want ja, er wordt niks van de toeval, toeval overgelaten en het klopt eigenlijk altijd... En dat moet je ze meegeven. Ja. <laughs> en ook verrassend modern. Hè? Dus uh, dat, dat eco-vignet waar ik net over had. Ja, daar gaat er gewoon een QR-code mee op het vignet. Maar ook in de brief die je krijgt. Dus het is altijd gelijk te traceren. Ja. Dus dat, dat doen ze goed. Ja. En ook verrassend modern. En zo'n QR-code is zo'n uh, uh, zwart-wit uh, ding dat je zo moet scannen met je, met je mobiel, hè? Ja, precies. En, uh, het... en dan uh, krijg je... Ja, precies, en als je dat als kent, dan ga je gelijk naar de betreffende pagina of eventueel verwijspagina door bij de overheid. En ja, en, uh, ja, en overgeven van complimentjes. Want ik vond ik dat trouwens nog wel een leuk voorbeeld, voor ik het bijna vergeet. Er zit dan wel een of ander communicatiebureau achter in Frankrijk. Maar ik vond hem wel leuk. En dat is een, een site waarbij je elkaar complimenten kan geven en ook kan delen via Facebook en Twitter. En dat heet Bonkom Compliment. En dat zijn dan uh, ja van, van de, de eerste die je nu krijgt. Uh, het is net een soort van uh, la, la je krijgt elke keer als je het aan scherm aanklikt een andere quote. Nu bijvoorbeeld Justin Bieber, uh, Justin Bieber heeft een poster van jou op zijn kamer. Nou, bijvoorbeeld van de leeftijdsgroep. Voor een, uh, maar die heet Boncom en Compliment. Dat is wel leuk. Wil je ook Frans leren en gelijk complimenten delen aan elkaar. Oh uh, goed, gaan we doen. We gaan uh, Franse complimenten naar elkaar geven hier in Nederland. Arne, dankjewel. We gaan het zo nog even over uh, spaaracties uh, in Frankrijk. Maar eerst ga ik even naar Wolt uh, naar in, uh, in Bolivia. Wolt, uh, is Bolivia een land waar je snel iemand een compliment maakt? Ja, je geeft heel snel een complimentje, een complimentje in Bolivia. Het is zo om het ijs te breken, uh, in, in, in, uh, in gesprekken of in uh, meetings, uh, vergaderingen. Het is altijd even belangrijk om even wat informeel uh, contact te hebben over hoe het met de familie gaat of uh, ja, hoe fijn je het vindt om elkaar te zien. En, uh, dus, ja, er komen allemaal complimentjes bij kijken. Ja. Dus in uh, Bolivia ben je er meestal behoorlijk wat tijd mee. kwijt. En moet je dan nog oppassen met wat voor compliment je geeft? Kan je ook te amicaal zijn? Van, uh, nou, wat, wat zit je mascara goed? Dat ze denken van nou, even rustig aan, vriend. <laughs> nou, ik, ik moet zeggen, ik, ik hou mezelf nog redelijk op de vlakte. Ja. Maar, uh, nou ja, kijk, de, de Latino mannen, die zijn als algemeen wel behoorlijke chauffeurs. En uh, die kunnen al ver een, een paar stappen te ver gaan, heb ik het idee. Ja. Uh, gelukkig ik mijn Nederlandse nuchterheid die uh, voorkomt dat ik uh, te ver ga. En, eh, uh, dus ja, ik, ik, ik zelf uh, merk ik in ieder geval geen, uh, geen problemen mee om, om wat, gewoon wat neutrale complimentjes te geven. Ja. Maar ik merk af en toe wel in, uh, in, in vergaderingen of zo uh, dat de relatie tussen man en vrouw altijd wat, uh, ja, wat, uh, hoe, zou, hoe zou ik het zeggen? Want uh, mannen, man, man, uh, als er wat meer uh, vrouwen proberen in te palmen in, uh, in, in Bolivia dan we in, uh, in Nederland gewend zijn. Oh ja, oh, toch ja. To to to uh, die uh, macho Ja, daar heb ik al een paar meetings mee gemaakt, dat, uh, dat, ik, dat ik mezelf ook een beetje ongemakkelijk begon te voelen. Dus dat ik het maar heel snel dan probeerde of het uh, onderwerp af te kappen of een gesprek uh, uh, uh, op een ander thema te brengen. Ja. Uh, ja. Het is ook ongemakkelijk om daarbij te zitten, kan ik me zo voorstellen. En uh, Wolt, je geeft ja. dus als je, voor zo'n uh, vergadering geef je iemand een compliment, maar ik neem aan dat je ook wel zo'n een compliment ontvangt. Uh, ja, klopt. Wat zeggen ja. ze dan? Ik moet ze <laughs> nou, ik moet zeggen, uh, uh, ik, ik val behoorlijk op in Bolivia, omdat ik uh, vrij lamp en, en blond en blauwe ogen heb. Ja. Uh, nou is het niet zo dat ik in Nederland nog zo'n vloerfiller ben. Uh, <laughs> Maar in uh, in Bolivia zien mensen mij als uh, ongeveer als buitenaards. Uh, dus daar hoor ik wel uh, over het al, nou, niet over het algemeen. Uh, soms krijg ik wel eens een complimentje of zo van wat heb je mooie ogen uh, of uh, wat, ben je, wat ben je lang? En ik denk van ja, nou ja, ja, het zal wel. Dus dat neemt dan uh, ter <lacht> kennisgeving aan. Ja. Maar ik, ik, uh, ja, ik, ik probeer er zelf ook niet al te veel uh, aandacht aan te besteden. <lacht> En ook met mannen onderling. Als ik ben, ben ik toch wel een beetje ja, toch wel een beetje gevoelig voor natuurlijk. Dat is maar, ik vind het wel fijn om te horen. Maar, maar goed, uiteindelijk is het zo van. Ja. Ik zou hem ook lekker in je zak steken dat, dat compliment. En, en Wot, als jij ja. uh, uh, Bolivia nou een, een compliment zou mogen geven, het land of bepaalde mensen. Wat, wat zou je dan zeggen? Oh, uh, in eerste instantie dat de mensen zo ontzettend vriendelijk zijn, uh, dat zegt ik trouwens in elk land. Uh, dat het eten zo ontzettend lekker is. En dat het zo'n fantastische mensen zijn die zo onaardig zijn, die zo behulpzaam zijn. En uh, nou ja goed, een beetje op dat niveau. Ja, ja want je, je reist maar, veel. Uh, dus dan kan je ja. ook mooi, mooi vergelijken. Klopt, ja. Ja, en dan wil je altijd wel een.. een ik probeer altijd wel, altijd wel in elk land een, een, een speciaal uh, ding te vinden, wat, wat, waar, waarom het land bekend staat. Hè? Hier in Peru, waar ik nu ben, is de pisco sauer. En ook het eten, hè? de gastronomie is heel erg, uh, heel erg lekker in een, dat is een drankje dat eerste wat je zei. Ja, is een drankje dat eerste wat je zei. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Pisco Salo, dat, is een, dat is een nationale drank van Peru, Omdat ja. er altijd een eeuwige strijd is tussen Peru en Chili, van wie de Pisco Salo nou is. Maar het is eigenlijk een, een Pirolaans drankje. De Chilinders zeggen dat het uit Chili komt. Eh, dus nou ja, goed, als, ik in een, uh, als ik het ijs probeer te breken met iemand of met een taxichauffeur of in een vergadering, dan gaat het wel altijd over van nou, wat vind wat je van het uh, Peruaanse eten. En dan, nou dat is de piscousauwe dan uh, heel erg lekker, of, of de, de Peruaanse ceviche, de, de, de vis, ja. een soort de Pirolaanse versie van de sushi. Uh, dus dat, ja, dat, dat, dat is dan een compliment dat ik dan aan Piroaan geef en dan voelt die, die Piroaan of die Piroaanse natuurlijk heel erg uh, trots op, een, op zijn, zijn of haar eigen land. En hetzelfde doe ik ook in Bolivia. <laughs> Je bent gewoon ja. fulltime charmeur in die landen. Iedereen, nee, echt, echt ongelooflijk. <laughs> <laughs> en wat is nou het lekkerste eten even onder ons? Wat is het lekkerste eten in Bolivia of in uh, Peru? In Nederland natuurlijk. Ja? De stampot? <laughs> nee, ik, ik vind het... Uh, <laughs> ik, vind, ik moet zeggen dat uh, Peruaans eten is echt lekker uh, Maar uh, wat ik echt het lekkerste eten in Peru vind, uh, zijn uh, Chinese restaurantjes. Dit dus, uh, zogenaamde chifas. Daar uh, betaal je een paar euro voor voor een lekkere lunch. daar ga ik helemaal op los. En, uh, maar ja dat, is niet, ja, dat is niet echt typisch Peruaans. Okay. Um, Boliviaans eten uh, begint ook uh, steeds beter te worden. Het was een, uh, een aantal jaar of tien geleden was ik de eerste keer in uh, Bolivia. Dat vond ik allemaal nog wat, nog wat uh, matig. Maar uh, Bolivia kijkt ook uh, flink naar Peru en andere landen, Brazilië en Argentinië, waar natuurlijk de gastronomie ook een uh, stuk hoger ligt dan in uh, de kwaliteit van het eten een stuk hoger ligt dan in Bolivia. En heel veel Boliviaanse chefs en restaurants die hebben zich daar wel, uh, die proberen zich daar wel aan te spiegelen. En uh, dus de kwaliteit van het eten in Bolivia wordt ook uh, steeds beter. Okay. Nou, we hebben het in ieder geval over complimenten gehad en over uh, Chinese restaurantjes in Peru. Die krijgen een uh, dikke pluim van jouw woord. Uh, en uh, de mensen zijn in ieder geval heel erg aardig. We gaan het straks hebben ja. over uh, spaaracties en alles wat daarbij komt kijken. Ja, prima. Ja, maar Jet, eerst even naar uh, Amerika. Zijn de Amerikanen een beetje complimenteus? Volgens mij wel, toch? Hartstikke complimenteus. Ja? Krijg je ja, complimenten. veel complimenten? Uh, ja, als ik het vergelijk met Nederland wel. En iedereen is, geeft hier iedereen complimenten. Um, ik heb een hele felle uh, gele jas. En uh, nou, daarom in de meegere dan krijg ik uh, complimentjes over hoe leuk mijn jas is. En Ik vind, het ook, ik vind zelf complimenten geven ook leuk. Dus als ik zie dat iemand anders iets leuks aan heeft, dan doe ik dat ook. En um, ik heb het daar wel eens met Nederlanders over. Dat. Uh, dat dus je dat dan niet zo snel in Nederland zou doen. Maar dat de cultuur hier is dat... Ja, als je, als je denkt dat iemand iets leuks aan heeft... of er leuk uitziet of iets speciaals van heeft... dan zeg je dat. Ja, ja, ja. ik heb het ook wel ja. eens dat ik denk van... iemand ziet er heel leuk uit, maar dan denk ik... ja, nou, ik, zeg, ja ik zeg het toch maar niet of ja, zo. Dat, In Nederland is het toch van nou ja, het is raar of weet ik veel wat. Ik denk dat mensen, ik denk dat mensen snel denken... Uh, wat wil je van me? Precies. Ja. En, en die gedachten die, uh, die hebben ze hier niet. Hier zeggen ze gewoon. Ja. <laughs> ik zat ja. laatst in, laat in de metro en uh, normaal, ja, iedereen houdt, wel, houdt New York is iedereen heel erg op zichzelf gericht, maar dan toch ook wel complimenteus. Dus in de metro is iedereen een beetje met zichzelf bezig. Maar er was een vrouw en die zat tegenover een andere vrouw, geloof ik dat het was. Ja, ik denk, oh nee, het was een man. De vrouw zat tegenover een man. En uh, ze was al een beetje luid, dat had ik al gemerkt. Toen ging ze tegen die man ging zo. Hey, hey, hey, hey. <laughs> Totdat die man een keer opkeek en niet zeg maar, van zijn telefoon of zo. En toen zei ze zo heel cool: I like your hat. So. Dat was het enige wat ze wilde zeggen, maar ze moest een aandacht hebben. <laughs> dus ja, dus dat. Ja, heel complimenteus. En er wordt ook vaak over Amerikanen gezegd: van, ja, ze geven wel de hele dag complimenten aan iedereen, maar ze menen het eigenlijk helemaal niet. Heb je dat gevoel ook? Nee, ja, dat is dus zo'n stereotype. En ik, ik denk dat het daarvan komt van oh, Amerikanen zijn overdreven vriendelijk en uh, complimenteren je maar menen het niet. Maar dat, ja, ik vind dus dat het niet zo is. Ik vind het uh, dat stereotype dat is bij mij gebroken toen ik hierheen verhuisde, Want ze zijn heel als ze een compliment geven, zijn ze heel oprecht. Dat vinden ze. En, en ja misschien dat we het gewoon niet gewend zijn in Nederland, omdat je dus weer voor je houdt. Ja. Maar hier zeggen mensen gewoon wat hun gedachten zijn. Het komt zo, hoep, komt eruit. <laughs> hoep, zo komt het eruit. Dus als je een compliment krijgt in Amerika, niet zo onzeker. Ze menen het echt wel. Um, welk compliment zou jij Amerika zelf... als land willen geven? Als land zou ik zeggen... dat het zo mogelijk is dat alles hier mogelijk is. Um, it, the sky is the limit. Mm -hmm. uh, in Nederland hebben we... Uh, en we hebben bepaalde grenzen, we hebben de balken en de norm, we hebben uh, dingen, in bedrijven kun je niet zo heel hard nog... Het glazen om, plafond. altijd eer, de eerste wijze. Ja, precies. En hier in Amerika herdefineert wat mogelijk is. En dat, dat, zou, dat vind ik heel speciaal in Amerika. Ja, dus die American Dream, die bestaat ook echt? Die bestaat, ja. Mm. Ja, ja, dat is mogelijk als je het, als je het zelf maakt. Maar je wordt niet snel tegengehouden. Zoals nou ja, in Nederland kan ik wel voorbeelden noemen van hoe je soms tegengehouden wordt. Ja, precies. Dus, dus uh, um, als je in Amerika iets wil worden, dan kan het. Het, het, het is ja. niet dat het lukt, maar het kan in ieder geval. Is dat overal zo? Is dat overal een beetje diezelfde ja, uh, sfeer van alles kan? Uh, in sommige plekken meer dan in andere plekken. Ik zou vooral zeggen in New York en, en in. Uh, California, daar, daar is echt alles mogelijk. En dat zie je in Silicon Valley. Dat, ja, als, ik, als ik die twee staten een compliment mag geven... zou ik echt... California zou ik zeggen... Uh, heel compliment... we uh, moeten echt een compliment geven... om de progressiviteit daar in alles. In, in gelijkheid uh, uh, tussen mensen... in de natuurvriendelijkheid, in de technologie. Ze zijn overal heel progressief in. En New York zou ik zeggen... ja, New York is echt een stad van waar je je welkom voelt, waar, waar je de ontvankelijkheid en de tolerantie naar elkaar... dat, ja, dat, ik, dat zijn ook mijn twee favoriete plekken in Amerika. <laughs> dus, dus New York, daar, daar voel je je welkom en is heel tolerant. Is, is Californië dan minder tolerant? Nee, maar het is kleiner. En, zeg maar, de tolerantie in een stad als New York is onder andere omdat het zo internationaal is... en dat iedereen weet dat je naar New York kan komen... En, en in San Francisco zijn ze ook heel aardig en verwelkomend. Maar ik vind het toch echt meer typisch, typisch New York. Ja, ja het, is een andere, het is weer een andere sfeer. Um, ja. ja, Jet, we gaan het zo hebben over politiek. Links, rechts, uh, dat soort dingen. Maar eerst even naar uh, uh, Afrikaanse muziek. En af en toe moet ik gewoon, ik moet één keer in de zoveel tijd... moet ik gewoon deze uh, uh, muziek horen. Dit was Miriam Makeba Patapata, Pata, de Zuid-Afrikaanse uh, zangeres. Overleden in 2008. En in 1967 was dit een wereldwijde hit. De wereld van BNN Vara. BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Vanaf deze week zijn de moestuintjes weer te krijgen bij een bepaalde supermarkt. Deze mini moestuintjes krijg je bij 15 euro aan boodschappen en zijn elk jaar een groot succes. Er is zelfs een app die je helpt met de moestuintjes verzorgen. En het is de vierde keer dat deze actie van start gaat. Ja, die, die supermarkten, dat is toch ook een wereld op zich. En daar maakten de Vliegende Panthers al eens een liedje over. Ze Ja, kennis in het buitenland, ook dit soort spaaracties of is dit typisch Nederlands? En op welke manier trekken winkeliers dan klanten? Arne, hoe zit dat in, uh, hoe zit dat in Frankrijk? Zijn de supermarkten ook zo creatief? Ja, best wel. En uh, verrassend veel overeenkomsten misschien wel met Nederland. Ik, uh, ik heb uh, zegelspaaracties gezien uh, als het gaat om bijvoorbeeld het sparen van uh, kristallen, glazen of uh, zilverwerk voor, uh, aan tafel. Weet je De Deze is? Ja. Of bestek. Bestek is het woord. Dank je. Um en uh, ook nog wel een leuke van, ook nog wel, uh, bij, bij, bij uh, hoe je het, zo'n zo snackbar, uh, zo'n kar, zo'n friterie, ja. dat je dan zo'n stempelkaart kon, uh, kon krijgen. Dan ging ik een keer een frietje halen en toen vroeg die die, hij uh, of ik een stempelkaart wilde. En dan na tien keer uh, daar minimaal vijf euro besteed hebben of zo, dan uh, mag je de helft een keer gratis. Zo. Toen dacht ik, hé, hey, dat komt wel weer terug. <laughs> ja, dat kan, me nog, uh, kan ik me nog herinneren van de wasbeurt in Nederland. Ja, uh, ja. Krijg je krijgt een ja, gratis dus, uh, snackje. Maar Precies. Ja. Dat, dat, je had het over tafelkristal. Dat vind ik nogal een, uh, een spaaractie. Ja, ja ik kan me herinneren dat Nederlandse supermarktketens dat ook wel deden van tijd tot tijd. Zeker in, uh, laat ik zeggen in de najaar, na de december toe, dat je dan uh, je tafel mooi gedekt wil hebben. Ja. Dus, uh, maar aan de andere kant, ja, ook alweer heerlijke stereotypen zijn toch ook wel waar. Hè? Die komen ergens vandaan. Nee, ja, zeker met de wijn. <laughs> dat is dan echt weer uh, ondenkbaar. En dat is een, uh, in Frankrijk gewoon uh, ja, la, la voire au vent. En moet ik goed opletten op mijn uitspraak. Want uh, daar kom ik wel nog steeds bewuster van. Dat we in Amsterdam geen verschil hebben tussen de F en de V, maar in Frankrijk dan kijken ze hem toch echt raar aan. Yeah. La Voix, Au vin. Okay, Dus, dus, dus de, we beginnen met een F en de van is met een V. Precies, van de wijn, ja. ja. ja, ja. En, en er zijn spaaracties met wijn dus, begrijp ik? Ja, ja, in Nederland zou dat denk ik ondenkbaar zijn, maar hier is het gewoon uh, zes halen, vier betalen en dat soort acties. <laughs> en dan uh, ook niet uh, de minste wijn. En dat, dat komt van, hè, als je het een beetje vertaalt, van de wijnbraderie of wijnbeurzen. Dat komt uh, uit de traditie dat je dus zeg maar in de zomermaanden de wijnconcoursen hebt. En dan heb je prijswinnende wijnen in heel Frankrijk, hè, van Parijs tot aan het zuiden aan toe. Is dat een wedstrijd, eh, dus zo'n wijnconcours? Ja, ja, ja, precies. Hè. Dan krijg je een medaille door... of uh, wie brons wint of goud wint, net als bij de, bij de Spelen. Ja. En uh, de, de, de, de supermarktketens hebben daarop ingesprongen... om vanaf uh, het, najaar, het einde van de zomer tot de najaar... wijnbeurzen te organiseren. Uh, oftewel, als je de supermarkt binnenkomt vanaf september... Uh, ongeveer begint de eerste tot aan uh, de kerst aan toe... Ja. dan struik je gewoon over pallets met dozen met wijn. Uh, en ook online, dat is een... Uh, uh, als je nu ook op voir au van, ja, Daar zijn we. Dan kom je uh, niet bij de Wijnbeurs uit... ...maar bij de supermarktketens die elkaar uh, wegconcurreren. En uh, nee ja, uh, <laughs> sla maar in. Ja. En ze gaan daarin verder dat het nu ook in het voorjaar... probeert dat aan de man te brengen. Dus ik kreeg, uh, ik ging de, de, de eh, voorbereiden op de uitzending... ...ik ging even de blaadjes in ik huis en huis bezocht. Kom Ja, en je krijgt dus nu net zoals bij... Uh, wat wij kennen van speelgoedwinkels in Nederland. Uh, in de decembermaand. ja, aparte wijnblaadjes. Uh, of oh, in de ja. bladeren van de supermarktketens. Ja. <laughs> dus zo'n <laughs> zo blaadje. kan een... je ja, in kruis alvast. wat je, wat je interessant Precies, vindt. Precies, wat je wil hebben. van de, van de paashaas in dit geval dan. Ja, ja. En dan is de mooiste combinatie nog. Hè. dan heb je dus acties. waar de supermarktketens mee doen met wijn. en de andere. is zodat je vooral met de auto komt. Dus ja, wijn en alcohol. Ja. Uh, en benzine. Ja. Rare combinatie, maar de, uh, dat. Dat je met de auto komt, dat, dat willen ze graag, de supermarkten? Ja, wat, wat, wat Frankrijk toch wel heel veel. Misschien komt dat na de, uh, na de oorlog tegen het Marshallplan. Dat heel veel dingen Amerikaans voorbeeld lijken. Dus ook de supermarkten uh, zijn veel uh, ingericht door een Amerikaans voorbeeld. Dus buiten de stad, dat je dus gewoon lekker met de auto erheen kan rijden. Uh, de auto kan parkeren met je winkelkarretje gelijk het in de kofferbak kan inladen. En om die mensen dus vooral naar de supermarkten te lokken waar zij naar nou willen. En dat doen ze nu steeds meer als reactie ook op de Duitse winkelketens, die we steeds uh, kennen heel Europa, is te dus stunten met uh, benzine en andere brandstoffen. En uh, dus ja, wil je tanken in Frankrijk, dan is het raadzaam om even van de snelweg af te gaan en bij de supermarkt langs te gaan. Want ja. dan, uh, dan dat, dat scheld je zo rustig op de, ten opzichte van Franse uh, benzinepomp aan de snelweg. Nou, uh, 20 cent oh ja. per liter. Zo, dus, dus... Ja, en dan kan je veel, veel weinig mee inslaan. <laughs> ja. Het verschil. Ja, dus, dus de, de supermarkten willen zo goedkoop mogelijk benzine op hun parkeerplaats. Die, uh, dan komen mensen tanken en dan doen ze meteen even de boodschappen daar. Precies. Ja, ja dat zou wel wat zijn voor Nederland ook. Ja, ja, ja, het is, het is misschien, in nou, Nederland hebben we het ingerecht En je ziet al, eh, ook wel een beweging in de supermarkten Dat ook wel steeds meer van die uh, kleinere vestigingen in de centra van de steden wordt ingezet. Hè. En dat doen ze hier bijvoorbeeld een contact of, uh, of, of iets dergelijks. Hè. Dan, dan uh, kleinere supermarkten. Maar uh, ja, het verschil zit er misschien daarin. Dat we in Nederland die traditie niet kennen om te stunten met benzine. Ja, ja. nee, we, we stunten niet met benzine en niet met wijn. En dat doen ze dus wel in, uh, in Frankrijk. Zes halen, vier betalen. Zes halen, vier betalen. We moeten naar Frankrijk voor wijn en benzine. Arne, dankjewel. Uh, fijn dat we je even mochten bellen vannacht. Ga je nog rennen binnenkort? Uh, ja, als de koudheid voorbij is, dan gaan we dit proberen. Want ja, het komt eraan. Ik heb nog 30 dagen tot de eerste marathon van twee. Uh, ja, ik doe een dubbele. Ja. Dus ik begin het een beetje zenuwachtig te worden. Want ik, uh, ik, ik sla meer training over dan nodig. Maar ik moet eigenlijk uh, weer snel aan de bak aan. Ja. ja, maar even voor de duidelijkheid. Je gaat in vier dagen twee marathons lopen. Ja, eentje in Rotterdam en daarna ga ik gelijk door naar Teheran in Iran. Voor het goede doel. Voor uh, oorlogsvluchtelingen in de, de wereld. En daar zijn er helaas heel veel van. Ja. En uh, dus ik ga twee in één keer rennen. Zo. 84 kilometer en een beetje. 84 kilometer en een beetje. Train ze daarvoor, Arne. Dankjewel. En uh, we spreken elkaar snel weer. Graag gedaan. Oké, okay, Wolt, wat zij, Hoe zit dat uh, in Bolivia? Zijn de Bolivianen een beetje gevoelig voor spaaracties in de winkels? Ja, zeker. Ze zijn heel erg gevoelig voor spaaracties. Alles wat, waar je iets mee kunt winnen of iets mee kunt sparen, een uh, Bodeviaan wordt er helemaal gek van. In, uh, in supermarkten, in winkels, uh, altijd is er wel een of andere actie aan de gang. Waarbij je bij, uh, bij het inleveren van een bonnetje met je persoonlijke gegevens uh, iets kunt winnen of uh, deel kunt nemen aan een of ander spaarprogramma. Of uh, bepaalde artikelen in, uh, in uh, verschillende delen kunt betalen. Hè? Bijvoorbeeld in 10 delen zonder, zonder rente. Ja. En, uh, dus daar, daar is iedereen heel erg gevoelig voor. Dat soort uh, acties, waar allemaal uh, met, met, met, met, met, met, met grote plakaten wordt aangekondigd. Dat er een korting is uh, van uh, weet ik wel 10% of 15% als je een klantenkaart hebt. Nee, dat is, uh, Bolivianen zijn altijd heel erg op de En um, dan moet je dus wel je persoonlijke gegevens inleveren daarvoor, in ruil voor die korting. Ja. Uh, word je dan Top. de hele dag uh, gebeld? Uh, nee, niet, dat niet. Maar je wordt wel uh, helemaal uh, gespamd met mails. En uh, dus dat, is het, ja, dat is het nadeel. En mensen in Bolivia geven ook absoluut niets van privacy. Dus het uh, is dus alle gegevens, wat ook, schoenmaten, uh, kledingmaten, persoonlijke of pinkcodes, alles wordt afgegeven om een ah, al ja. korting te krijgen. Ja, ja, en wat voor soort korting moet ik denken dan? Uh, nou ja, we hebben een percentage korting op, uh, of een, procent, een aantal procent korting op de aankoopprijs. Dat gaat dan dus op grote ketens, of bij supermarkten. Uh, ook, uh, het gebeurt af en toe ook dat je als je contant betaalt, dat, dat je dan extra korting krijgt. Of als je zonder factuur betaalt. Uh, dat wil ook nog wel eens helpen. Als je vraagt: van, kan ik iets kopen zonder factuur? Ja, hoor, daar gaat onder de 10% van Is dat 5%. dan omdat er uh, minder belasting betaald uh, hoeft te worden? Ja, ja. Dan, ja. Uh, ja klopt. Dan uh, hoeft de winkel geen belasting af te dragen. En uh, in Bolivia is het zo dat het uh, belastingontduiking een nationale sport is. En de, daar doen de winkels uh, GTA aan mee. Zeker ja. als het om kleinere winkels gaat. Kijk, als je uh, echt naar supermarkt gaat, of uh, winkels uh, waar je met, uh, met uh, creditcard of met je pincode betaalt. Dan is dat moeilijk te omzeilen. Maar als er al wat kleinere winkels, zelfstandige winkeliers of zo, die willen, die willen altijd graag uh, die, uh, die belasting uh, niet betalen. Ja. Dus dan uh, als je het uh, zonder factuurtje uh, koopt, dan, uh, dan wil dat nog wel een extra korting leiden. En um, nu is er dus die actie met die moestuinen. We hebben ook wuppies gehad. We hebben de gekste dingen gehad van ongeveer elke supermarkt in Nederland die dingen weggeeft. Doen ze dat soort dingen ook ja. in Bolivia? Nee, nou wel af en toe gratis dingen zoals pennetjes of zo, maar niet echt van die nationale acties op het niveau van wuppies... of van die andere troep <lacht> ja. waar je eigenlijk niks mee hebt, maar die wel leuk is. Ja. <lacht> en, uh, dus die, ja, dat is een Bolivia duurt. Maar het gaat meestal... mensen, mensen ook op, Ik ben best wel vaak op beurzen geweest bijvoorbeeld in Bolivia. En daar gaan mensen, die, die, stro, die stroomt echt alle tentjes af op, op, op, op zoek naar gratis dingen. En dan gaan ze op pennetjes of sleutelhangers of petjes... Dat soort zaken, maar het is niet zo dat, uh, dat een winkelketen of een supermarktketen daar een hele actie aan vasthangt. Nee, ook wel jammer. Nee. Ja dat is wel jammer Ja, zeker als je van die, uh, die troep houdt, dan is het, <laughs> dus, ik vind het op zich wel leuk die troep, dus, maar <laughs> ja, Bolivia kon niet echt aan me trekken wat dat betreft. Nee, de Bolivianen die zijn meer gerecht, gericht op die, uh, op die pure korting. Ja, knippenharde geldkorting. Ja, ja knip... daar, uh, daar krijg je Boliviaan mee over de, over de streep. En belastingvoordelen. En belasting voor mij. Oké, Wot. Dankjewel. voor, uh, voor vannacht. Uh, fijn dat we je mochten bellen. En, uh, en heel graag, graag tot snel. Tot de volgende keer, Wotter. En nog. Ja, dankjewel World uh, Rechtse Media, daar gaan we het over hebben... want die waren afgelopen maandag niet welkom bij een herdenking... van de februaristaking tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hilversum. Volgens de organisator zou deze rechtse pers in de oorlog... ook fout zijn geweest. Ja, de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes... die was daar zo verbolgen over... dat hij niet meer bij de herdenking aanwezig wilde zijn. Jet, uh, in Amerika staan links en rechts ook veel tegenover elkaar. Zou je die situatie een beetje kunnen omschrijven? Um, ja, ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Um, je hebt natuurlijk links, rechts in de politiek... en een, is links vaak de democraten en rechts vaak de republikeinen. Um, en dat uh, zijt er helemaal door vanaf uh, Washington DC... waar de politiek plaatsvindt tot eigenlijk elke hoek van de samenleving. Um, en, en in deze tijden is het echt heel gepolariseerd. Ja, ze zijn heel gepol gepolariseerd. Hoe merk je dat in het dagelijks leven? Nou, je hebt um, media, die zijn uh, of links of rechts vaak. Mm -hmm. en, uh, en mensen die links zijn, die kijken niet naar rechtse media. En mensen die rechts zijn, kijken niet naar de linkse media. Dus iedereen krijgt een beetje um, uh, like preaching to the choir. Iedereen krijgt de media binnen die op hun lijn zit. Dus de groepen praten niet met elkaar, communiceren niet met elkaar. Yeah. Um, en je hebt ook veel uh, uh, actieve extreem linkse en rechtse... Groeperingen. Dus je hebt extreem rechts, nou, dat is, bijvoorbeeld Breitbart, daar, daar uh, hebben we dit in misschien ook al van gehoord. Dat, uh, dat is een hele rechtse nieuwswebsite. En je hebt uh, Antifa, en dat, dat is een hele actieve uh, extreem linkse groepering. En uh, Antifa is extreem links hè, en gebruikt bijvoorbeeld ook geweld. Dus geweld is niet... Uh, niet alleen maar behouden tot de extreemrechtse groepen in, uh, hier in Amerika. Ja, wat voor geweld dan? Want links en rechts uh, staat dus open voor geweld. Extreem links en extreem rechts. Um, wat, voor, wat voor geweld komt eraan te pas dan? Ja, vooral veel vernielingen als ze gaan protesteren dat je stenen door ruiten gooit en, en uh, gewoon openbaar goed vernielt. Ja, ja dus ah. van, van beide kanten? Van beide kanten. Ze zijn ja, elkaar ook wel eens tegengekomen, ja, toch? Ja, ja de, een van de meest bekende is in Charlottesville in Virginia. Dat is een heel klein ja, dorpje, maar daar hadden ze rallies georganiseerd. En uh, daar was um, links, niet deze extreem links, gewoon linkse, uh, linkse protesten, protesters die, uh, die, die waren, uh, een demonstratie aan het houden. En toen is... De, een extreem rechtspersoon met een auto op de groep ingereden en daar is een vrouw bij om het leven gekomen. Ja. En, um, en die man staat nu voor de, voor de rechter voor uh, moord. Ja. Maar goed, ja, er zijn zoveel protesten en er zijn tegenprotesten en ze komen elkaar overal tegen. Maar ben je ook bij jou in de buurt in New York zijn er ook uh, links- of rechtse protesten er zijn vooral veel linkse protesten in New York. <laughs> um, dat is een, een beetje de, de identiteit van New York. Ja, zoals ik het al in het vorige onderwerp zei, zijn we heel verwelkomend en, uh, en open. Maar um, zoals we weten, heeft, woont. Uh, Melania, ja, dat, dat Trump en Melania woonden in New York, New York niet, dus in DC. Maar ze zijn nog steeds vaak hier. En. Uh, dus er zijn heel vaak protesten bij Trump Tower en, hmm. en uh, ja. Dat, dit, dit links en rechts heeft dat ook te maken met een bepaalde bubbel, door die uh, uh, wordt dan vaak gezegd, hè? dat je dus alleen maar je eigen nieuws ziet, nieuws wat hetzelfde zegt wat jij denkt, en dat mensen daarom niet meer openstaan voor anderen? Ja, nou ja, het is altijd. Het is natuurlijk altijd al een, een, een tweepartijensysteem systeem geweest in Amerika vanaf het begin. Uh, dus je hebt hele. Ik heb een hele lijst met, uh, met uh, onderwerpen waar ze op verschillen en hoe ze erop verschillen. Um, en dat gaat van natuur tot economie tot um, uh, de rol van de overheid. Um, de, ja. Tot uh, de godsdienst en hoe dat een mm rol -hmm. moet spelen in, in de samenleving. Dus vanaf, het, vanaf het begin van Amerika, sinds de oprichting, heb je daar al verschillen tussen. Maar het is wel zo dat. Um, ik merk uh, en heel veel mensen merken dat, dat, dat die polarisering inderdaad wel geholpen wordt. Dat mensen gewoon in hun eigen bubbel kunnen zitten en dingen op internet kunnen opzoeken die stroken met hun perspectief. En uh, zonder dat, dat je uh, geconfronteerd is te worden met anderen of dat als je... Iemand confronteert dat het anoniem via het internet is en dat mensen echt hele harde dingen tegen elkaar zeggen. Ja. In plaats van gewoon respectvol met elkaar in discussie gaan. Ja en hoe ver gaat dat dan, die verdeling tussen links en rechts? Is het zo dat als je uh, uh, links bent dat je eigenlijk geen rechtse uh, vrienden hebt? En andersom? Ja, nou ik. Ik, wel, um, ik hoorde een podcast een tijdje geleden over. Um, de uh, millennials in D.C. die aan het daten zijn. Dus uh, op Tinder en, uh, en, en via andere dating, dating sites. Uh, waarbij het inderdaad was dat democraten en republikeinen niet met elkaar gingen daten. Want dat, uh, ja, dat was gewoon heel raar. <lacht> en toen, toen vond, het, dat vond ik zo raar. toen is het was dus iemand gevonden die dus wel een democrat, een vrouw die met een ...en een jongen aan het daten was en uh, waar wij het heel erg klikten... ...maar toen kwam hun politieke voorkeur uh, ter sprake en toen is uh, het afgebroken... ...en toen uh, uh, toch maar weer geprobeerd en uh, nu waren ze dan weer een paar keer op date geweest. Oh, gelukkig wel. Dat... Wat een liefdesverhaal. Ja, maar dat is dan de uitzondering. <laughs> maar ja. ja, maar uh, het dus, doet een beetje uh, denken aan de verzuiling in Nederland. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja, ja, heel ja, in op... Nederland is dat dan weer goed gekomen. Maar uh, hier gaat het uh, de andere kant op. ja We hadden Mies Bouwman daarvoor nodig, geloof ik. Maar uh, dat is weer heel wat anders. We, we, uh, we hebben het nu over de maatschappij gehad. Hoe zit, hoe zit dat in de politiek? Hoe is daar de verdeling links-rechts? Nou ja, de verdeling is natuurlijk... Uh, uh, dat er op dit moment alles uh, republikeins is. Het huis, uh, uh, het, uh, het huis van afgevaardigde... Uh, dus ja, alle, dit, dit huis, alles is in handen van de republikeinen. Dit jaar hebben we verkiezingen, dus wie weet dat het uh, deels gaat veranderen. Maar dat betekent dat er heel veel rechtsgedachtegoed uh, de huidige politiek um, beïnvloedt. Dus als we het hebben over immigratie of over natuur, um, al die dingen die uh, Trump implementeert, Dat, dat zijn heel veel dingen die uh, de, vooral de erg rechtse... Um, Wing van de Republikeinse Partij uh, heel erg goedkeurt. Ja. ja, dus. wordt op dit moment echt door rechts bedreven. En, en we zagen dat het met de vorige president, met Obama, werd alles heel erg door, door links gedreven. Mm -hmm. En ja, logischerwijs natuurlijk. Hoe, hoe zinvol is het um, dan en, dat, je, dat je de ene keer nee. de heel erg links, de andere keer weer heel erg rechtsbeleid hebt? Ja, ik weet niet hoe zinvol het is. Want als je kijkt naar, naar wie er president wordt... de meeste presidenten zitten twee termijnen en het wordt altijd weer afgewisseld door een president van de andere partij... omdat mensen het zat zijn. Dus ja. <laughs> het zwingt altijd van links naar rechts om de acht jaar. Dus uh, ik weet niet hoe zinvol het is. Want uh, uh, bijvoorbeeld met de huidige president... die heeft uh, als doelstelling om alles te vernietigen of te vernielen... of te veranderen wat Obama heeft ingesteld... Um, dus uh, ja, het is dus gewoon verloren, verloren energie en tijd. Alle, allerlei regels die in zijn gesteld worden nu afgeschaft. Mm. Dus ja, op sommige vlakken heeft het helemaal geen zin. Nee, nee, nee. Het is, uh, het is ingewikkeld wel interessant, maar we zitten door de tijd heen, Jet. Uh, links, rechts in Amerika, daar hadden we het over. Jet, dankjewel. je Fijn dat we je mochten bellen en uh, tot snel. Graag gedaan, tot snel. Dankjewel. je wel. I love the she wears and she's already working on my brain Vibrations. Gaan we naar het uh, tweede uur. Dit was het eerste deel van onze wereldreis uh, uh, via de radio. We kwamen dit eerste uur langs Bolivia, Frankrijk en Amerika. Maar we zijn uiteraard pas halverwege. We moeten nog een heel stuk. We gaan straks naar Colombia, Zwitserland en Argentinië. Maar nu eerst even het nieuws met niemand minder dan Christian Bonenbakker.